Back to spaceship. take both pills Fuck the Matrix, jot those jills shaky Playtex, rock free stripes Not the a 6 a, -D -I -D -A -S. Old school cause it's the best yes. TK Maxx costs less yes. Jackson looks a mess less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box uh -huh, you. Uh -huh. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do. Ain't that right, boo? I ride with you. If you can get me to the border. Cause the sheriff said to me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap. Clap. Got this level fantasy where we just never stop. I got one design and that's to walk you to the top. Know what's on my mind. There's only one thing you will find. Got one design and that's to bump until you drop. Rhythm box, do the root box. 'Cause you so nasty. Rhythm box, the root box. Why you so nasty? Rhythm box, to the root box. 'Cause you so nasty. Rhythm box, the root box. Why you so nasty? Oké, then check the timeline, make your body shape like you stood on the line. Call me on my mobile, not the landline. Jack the mainline at the same time. Oké, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Oké, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Oké, then what's the fracas? Grab your card and your lead and the bus pass you don't sweat. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 De fractievoorzitters zijn optimistisch over de kansen op een akkoord. In Japan zijn ruim 230.000 inwoners van boven de 100 administratief zoek. Volgens het dossier zijn er nog zeker 77.000 mensen van boven de 120 jaar en bijna 1000 van boven de 150. Justitie denkt dat de hoogbejaarden al in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden, maar dat hun dood nooit is gemeld. Japan begon een onderzoek naar de dossiers naar aanleiding van een geval in augustus. Toen bleek dat de zogenaamd oudste inwoner van Tokio eigenlijk al 30 jaar dood was. Zijn familie had al die tijd zijn pensioen opgestreken. In 40% van de gemeenten in Nederland kunnen vrouwen geen gebruik maken van het AWARE-alarmsysteem, blijkt uit onderzoek van de NOS. Met het AWARE-systeem kunnen vrouwen die worden gestalkt of bedreigd door een ex-partner met één druk op de knop de politie alarmeren. Veel gemeenten hebben de apparaatjes nog niet aangeschaft. De Raad van Hoofdcommissarissen noemt dat een gemiste kans, omdat er levens mee kunnen worden gered. Alle gemeenten moeten daarom haast maken met het aanschaffen ervan, zegt de politie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het daarmee eens. Het weer, vanavond kans op motregen, vannacht vooral in het noorden buien. Morgen droog en vooral in het zuiden veel zon. Temperatuur dan tussen de 21 en 25 graden. Dit was het.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 Ameno, ameno, la Tirren, la Tirreno, ameno.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 de aandacht was er 100% voor geweldig, ja, er was ook zeewater om te proeven geloof er was ik, was zeewater, er was vuurwater, en, er en, was ja. bijwater, <laughs> er Vierwater. was suikerwater er was, geweldig. Er was alle soorten water, rioolwater was er zo <laughs> alle soorten water waren. Geweldig. was dit misschien van tevoren ook uh, voorbereid door uh, de leerkrachten uh, er waren leerkrachten die daar al een les u hadden voor besteed ja. mm -hmm. ja. ja. dat, dat was heel goed natuurlijk ja.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 ...te bewaren en te beschermen. Ook onder andere met subsidies... ...met juridische procedures als het nodig is. Ja. Uh, onze majesteit koningin... ...daarom kwam ik ook even op... ...is daar beschermvrouw van. Ja, ja. Dus. Maar ondertussen... Maar, zo, zo ligt dat natuurlijk... ...allemaal heel dicht bij elkaar... Ja.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 Het is ongelooflijk. dus dan moeten we als burger moeten wij de straat op en de ja, barricades. Dat, nee, en de gemeente het weet het donders goed zelf. dus ja, jammer. jammer. Dat dit gebeurt. ja. maar goed, dat betekent dus dat jullie met argusogen elke beweging in Zandvoort nu moeten gaan uh, gaten slaan. Uh, we houden dit alleen in de gaten. ja. en, en, en kijk, we, zitten, we noemen ons behoud erfgoed. Dus, en erfgoed is alles wat, wat ook een stukje cultuur. Uh, Erfgoed is eigenlijk ook een erfenis. Een erfenis, daar kan je, daar kan je heel zuinig mee omgaan. Een bros die je van je moeder hebt georven. Die bewaar je. Of een ring. Dat zijn hele zuinige dingen. Daar ben je zuinig op. Maar ja, er zijn ook stukjes erfenis die verdwijnen. Hè? Die, die, die worden verwaarloosd. En daar moeten we proberen zo'n evenwicht in te vinden dat dat niet gebeurt. Dat we zuinig met, onze, met ons erfgoed opgaan.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 Exporteren voor toerisme. Ja, Echt, uh, euh, zou kunnen natuurlijk. Maar wij zijn zelf een pure vrijwilligersorganisatie. Mm -hmm. Dus dat is het probleem. En euh, ja, zo'n schip kost toch, moet je rekenen. Euh, Laat ik over al, twee jaar geleden, zo'n zo anderhalve ton. Dus ja, daar zit toch wel een plaatje aan. Ja goed, maar dat, dat plaatje dat blijft hetzelfde wanneer je hem dus uh, ergens op een plein inzet. Ja, maar goed, er zijn dan... Nu kan hij geld opbrengen. Ik heb gevraagd dus, uh, aan de gemeente... Uh,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 It's alright And I could pretend And say goodbye Got your ticket Got your suitcase Got your leave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 Nee, het zal wel eens een keer te, tevoorschijn komen. Misschien in de begroting, maar dus we laten we daar maar niet over praten. Okay. In ieder geval is het altijd te weinig natuurlijk. Dus. dus het is dus te weinig, maar we hebben het zelf aangevraagd. En we hebben dit bedrag aangevraagd en we het bedrag wat we aangevraagd hebben, hebben we gekregen. Ja, dus Dat dus, is wel ja. prima. Maar er, er zit niks in dat jullie uh, iets gaan oprichten van vrienden van. Uh, ja, dat is natuurlijk altijd van harte welkom, maar we hebben daar nog niet direct over, over nagedacht. Uh,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 En zo zijn er dus meerdere mogelijkheden in Zandvoort om dat te gaan ontwikkelen. Maar wat houdt dat in? Komt er dan ook daadwerkelijk een ambtenaar die mee gaat adviseren uh, of informeren? Een beetje geld? Nee, Hoe moeten we, we dat zien? Hebben we hebben nog niet schat. Nee? Nee? Maar we proberen zelf in, in onze maar nieuwe is, wereldersgroep... het, is er nog wel een, een dorpsgezicht te beschermen in ja ja, ja, ja, ja, zeker. Noem eens. Zeker. Haarlemmerstraat? Ja. ja, ja, geweldig. Schone. En er is ook iemand in de Haarlemmerstraat die zich daarvoor hard maakt. Ja. En langs de deuren zal het zo geweest heb gevraagd, heb foto van de Haarlemmerstraat. Die, die ja. staat dat het verzamelen op de Patrick Verheij. Patrick Verheij. Ja, ja leuk. En ook de Korselorenstraat. Ja, ook oude straat. Dat is ook een oude straat. Alleen de jong die spant zich daar erg voor. Ja. En uh, ik zou bijna zeggen, ook een stukje C-straat, de Brederode Straat. Dat zijn straten waar je toch van zegt, jongens...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 Wat de Wurf van de week opgebouwd heeft. Geweldig. Ja. En, en het laatste mopje daarover. Waar de, vanmiddag, de scholen waren daar. En wat, was, wat is nou een water- en vuurwinkeltje? Ja. ja, dit is een soort supermarkt. Maar dan 100 jaar geleden natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> en onze Freek die vroeg zeker met zijn er nog vragen? Nou ja, ja vragen. Meneer, verkochten ze hier ook iPods? Oh jee, maar graag. Nee, die bestonden toen er nee, niet. Geweldig. Maar dat was toch een leuke vraag. Kun je nagaan hoe het en, ja, en hoe de gedachten van die ja, kinderen gaan? Ja, ja, precies. Zo van vuur en via de iPod. Mag je, je hartelijk bedanken dat je gekomen bent. En uh, heel erg veel succes en zeker mooi weer morgen. Dank je wel. Hey Jude, don't make it bad.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 I've found her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 En uh, inderdaad, fotograaf, verslaggever voor verschillende krantjes, internetsites. Noem eens, welke kranten? Uh, Haams Dagblad, uh, af en toe uh, Telegraaf en uh, Heemsteedse Krant, kleinere krantjes. En, en welke sites? Uh, onder andere zetvoort.nl, dat Ja, je eigen, uh, doel, ja. Ja, eigen site. En ook. Uh, AB Radio, uh, internetsite, Webregio, uh, een uh, aantal andere sites. Webregio ook, televisie. Ja, web uh, ja. Ja. En van welke gonsende tak ben jij?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 Nee, ja, ik, ik stuur soms wel eens wat foto's op, maar uh, niet uh, volgens mij nog nooit mee gedaan. Mm. En op welke plaatsen kom je om je foto's te maken? Ja, zo vreemd. Uh, kan overal zijn. Nou, het kan een ongeluk zijn: gebeurt uh, op het circuit. Is, hè? Ja, ja, nou, dan, maar, uh,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 Dat is ook best concurrentie. Ja, dus stuur je met z'n drieën sturen een aantal foto's op. En ja oh shit, dan wordt Frits het weer. Ja, de kan dat klopt, voorstellen. Ja. ja. Ja, dat is best wel moeilijk. Ja. Je moet toch een beetje gezellig blijven samenwerken. Ja, ja. nou, we, we, we kunnen ook goed met de opschieten. Hm. Nou, er bestaan allerlei programma's om uh, foto's te bewerken. Je zou bijvoorbeeld uh, naast Geert Wilders uh, uh. iemand anders kunnen plakken. Ja, zou kunnen. Maar doe je dat ook? Een donkere Geert Wilders maken. Nou, dat soort dingen niet. Maar ik, er zijn wel uh, dingen die ik bewerken, inderdaad. Ja. Maar dat is meer qua licht en uh, dat soort dingen scherp. Maar niet qua, qua, nee. qua, qua onderwerpen? Nee, daar, daar rommel je niet mee? Nou, nee, nee, ja, nee. Nou, nou, okay. Gewoon puur natuur zoals het is in wezen. Ja, inderdaad. Ja. Ook als er schaduw is dat je denkt, oh shit, nou net verkeerde tijdstip. Nee. Schaduw een beetje, half door de persoon heen. Nou, meestal heb je wel uh, reeksfoto's, dus dan kiet je meestal de beste eruit. Maar bewerk je je foto's ook? Stel, je maakt een foto en loopt er net een lelijke streep door het gezicht heen, omdat die naast een lantaarnpaal staat. Ja, zou kunnen, zou kunnen bewerkt worden, maar...